10 uur, het NOS Journaal, Mark Visser. De verkennende formatiegesprekken zijn vandaag weer verder gegaan. Vanochtend bezocht PvdA-leider Samson verkenner Henk Kamp... die de mogelijkheden van een nieuw kabinet onderzoekt. Margreet Boer is in Den Haag. Margreet, het gesprek zou een uurtje duren. Is Samsom alweer buiten? Ja, het heeft ongeveer drie kwartier geduurd, het gesprek. Samson is rond kwart voor tien naar buiten gekomen hier. En uh, na afloop was hij heel summeer in het vertellen hoe het ervoor staat. Ik heb de uh, stand van zaken van de informatie met de verkenner besproken. Wat heeft hij je nu gevraagd? Nou ja, we hebben besproken uh, hoe de stand van zaken is na afgelopen vrijdag. En het lijkt erop dat er een uh, groeiend draagvlak is voor uh, het advies wat wij vorige week al gaven, namelijk een uh, informatie. Met uh, tenminste VVD en de Partij van de Arbeid. Nou, baseert u dat op, een groeiend draagvlak? Nou, op de adviezen die uh, de andere fractievoorzitters dus afgelopen. Uh, tijd ook hebben gegeven. Maar laten we kijken hoe de gesprekken vandaag nog, uh, nog verder gaan. Dank u wel. Ja, er is dus een groeiend draagvlak hè, voor een kabinet van tenminste VVD en Partij van de Arbeid, als je Samson zo hoort. En daar moeten we het wat hem betreft mee doen. Op dit moment is Mark Rutte van de VVD net naar binnen gegaan. En hij wacht af waar Verkennenkamp mee komt, zei hij zojuist. Dat ga ik zo horen. Maar wat voor idee heeft u, waarom bent u uitgenodigd? Ik ga dat zo meteen uh, van die kamp horen. Maar na afloop uh, kom ik hier weer naar buiten, hoor. Dat er een uh, groeiend, uh, uh, groeiende mogelijkheid is voor samenwerking... VVD, Partij van de Arbeid, en dat dat verder bekeken moet gaan worden. Dat vindt u dat ja, dat voel ik ook zo. Ja. Een groeiend draagvlak. Uh, ja, ik, ja geloof ik, dat vind ik ook, ja. ja. Ja, dat vindt Rutte dus ook. Rutte is dus nu binnen. Maar duidelijk is wel, dat merk je dat de intentie er is tussen deze twee partijen om te gaan, uh, gaan samenwerken. Want dat groeiend draagvlak, dat is wel het uh, woord van vandaag. En komen er vandaag nog andere partijleiders op bezoek bij KAM? Hoe het verder gaat vandaag is nog niet duidelijk. Maar de kans bestaat toch wel dat Kamp nog verder gaat praten. Dat kan zijn met andere fractievoorzitters. Maar het kan ook heel goed zijn dat hij later vandaag zal gaan spreken met zowel Rutte als Samson samen. Maar er zijn nog geen mededelingen over gedaan. Verslaggever Margreet Boer.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 In de afgelopen eerste week hebben zich 12.000 mensen aangemeld voor het spaarsysteem. Deelnemers kunnen in drie jaar tijd maximaal 5.000 punten sparen... die ze bij de zorgverzekeraar kunnen inwisselen voor kortingen of diensten... zegt bestuursvoorzitter van Bokstel. Dat kun je dus op allerlei manieren gaan inzetten. Dat kun je inzetten voor een deel om eigen risico of eigen betalingen mee te betalen. Je kunt ook sparen voor wellnessarrangementen... of voor zaken die je echt helpen bij de hulpmiddelen in de zorg.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 Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. Opnieuw ontslagen op basisscholen. Wie wordt de opvolger van Tweede Kamervoorzitter Gerdy Verbeet? Velen ontvluchten Syrië, anderen blijven, ondanks de bombardementen. Oké, okay, daar gaat hij. There he goes. A mic. Ja, en dat ochtendhumeur humeur van Henk Westbroek. Het is bijna 7 over 10. Het vervolg is dit van Cairo. Goedemorgen, Nederland. Als er niet snel iets wordt gedaan, wacht basisscholen komend jaar opnieuw een ontslaggolf. Dat stelt de PO-raad, de Vereniging van Schoolbesturen. Vorig jaar werden er in het primair onderwijs al 6000 leerkrachten ontslagen... vanwege de bezuinigingen op het basisonderwijs. Maar scholen komen, zo blijkt nu uit onderzoek van Deloitte... steeds verder in de financiële problemen. Kate Kerverzee, goedemorgen. Goedemorgen. Voorzitter van de PO-raad. Hoeveel eh, banen staan er op het spel alsnog, eh, los van die 6000 leerkrachten die al zijn ontslagen? Nou, dat is... Heel erg moeilijk om in één cijfer te zeggen, omdat je met twee punten te maken hebt. Wij zitten al gedurende een paar jaar op de nullijn, terwijl de pensioenpremie, de ziektekosten en de werkloosheidskosten alleen maar aan toenemen zijn. Waar het basisonderwijs heel erg sterk zich voor maakt. Wij geven meer dan 80% van onze middelen uit aan gewoon leerkrachten voor de klas. Dat vinden we ook essentieel. Maar zo langzamerhand, als je dan ziet dat je al twee jaar achter elkaar... 1,1% niet krijgt. Dat gaat toch altijd, uh, uiteraard, ten koste van hoeveel mensen wij kunnen aantrekken. als je 80% daarop uitzet. Ja, maar dat, nou, dat is. Dat, ik had eigenlijk is afgelopen... een hele simpele vraag. Namelijk, hoeveel ja. banen staan er nog meer op het spel? Even los van hoe dat met de verdeling zit van het geld. want daar komen we zo nog over te spreken. ja, maar. Nou ja wij houden toch zeker rekening met honderden banen uh, rondom krimp uh, en de financiële tekort uh, uh, lopen. En, wat Deloitte hier ook aangeeft, dat is ook op basis van hun accountantsonderzoek... dat er in de afgelopen een paar jaar al 6000 verdwenen zijn. Nou, ja. wij maken ons ontzettend sterk naar de politiek toe. Zet daar nu een keer een halt op... Want na 2020 hebben we deze mensen heel erg hard nodig. En we raken ze nu gewoon veel te makkelijk kwijt. Ja, nou ja, nou horen we natuurlijk al jarenlang over extra investeren in het basisonderwijs. we horen ook berichten dat die scholen bulken van het geld. Dat er, de, de, wat was het, 300 miljoen of zo in kas zit bij die scholen. En tegelijkertijd blijken scholen verlies te draaien alsof het om bedrijven gaat. Wordt er wel gewoon goed op de centen gepast daar? Nou, in het rapport van Deloitte wordt ook aangegeven dat de schoolbesturen veel beter hierop aan het sturen zijn. Ook in het basisonderwijs kun je een dubbeltje maar één keer uitgeven. Daar waar buffers waren vanuit de vorige periode: de schoolbesturen zijn pas zes jaar één op één verantwoordelijk voor het geheel. Dan zie je dat ze steeds scherper krijgen hoeveel buffers ze nodig hebben. En alles wat ze te veel hebben, zijn ze nu ook aan het uh, uitgeven. Daarom hebben ze ook een hele tijd te veel personeel, als je één op één naar de bekostering kijkt, gewoon in dienst gehouden. Ja. Want wij zijn heel erg. Voor, dat de klassen niet te groot zijn en dat we ook geen klassen hoeven te voegen. Nee. Want uiteindelijk valt of staat dat het natuurlijk toch met de aandacht die leerlingen uh, kunnen krijgen. Ja, maar En, de, en, onze... en daar, daar sturen we ook financieel op. Ja, nee, dat dat, dat begrijp dat ik allemaal wel. je meer reserves maar... hebt dan nodig is. Nee, maar tegelijkertijd zegt de demissionair minister van Onderwijs, Marja van Bijsterveld, dat het bedrag dat scholen krijgen per leerling juist is gestegen en zal blijven stijgen. Ja, dat is een verschil tussen uh, dat je kan zien dat het uh, allebei waar is. Wij hebben niet voldoende middelen erbij gekregen om dus de kosten die ik net noemde, stijging van de pensioenkosten, stijging van de ziektekosten, stijging van de werkloos, om die één op één te compenseren. Terwijl er wel middelen bijgekomen zijn. Dus laat ik zeggen dat we 60% gecompenseerd zijn. Ik zeg nu even u. Als voorbeeld En 40% moet dus uit de reserves komen van uh, die loonkosten. Ja. Van de stijging, dat deel. En nou zijn er nogal wat scholen die die reserves in ruime mate hebben. Ja, maar die zijn we dus ook volop mee bezig. We zijn hier vanuit uh, de organisatie heel erg bezig om schoolbesturen beter toe te rusten... op die eigen verantwoordelijkheid die ze sinds uh, zes jaar hebben. En daarmee zeggen we ook, neem ook niet meer buffer dan uh, echt nodig is voor continuïteit. Ja. Want daar hebben scholen natuurlijk ook uh, belang bij. Dat ja. scholen niet zomaar op Omvallen. Ja, nou is er zojuist een persbericht verstuurd van de Algemene Onderwijsbond. Dat moeten we nog even door onze eigen enigma heen halen, want de strekking is daarvan niet heel geheel duidelijk. Behalve dan de kop, vollere klassen door een, of een banenverlies. Vreest u vollere klassen? Ja, maar op een gegeven moment, als je moet uitrekenen hoeveel kinderen je in een klas kan hebben, omdat dat de financieringsslag is, dan krijg je natuurlijk toch dat schoolbesturen, die in een aantal gevallen meer scholen bij zich hebben, uh, moeten gaan drukken om die klassen groot te krijgen... omdat je ook scholen hebt waar kleinere klassen zitten... die op grote afstand bijvoorbeeld van, een, uh, van, in het centrum zit, van het centrum weg zitten... om het gewoon allemaal draaiende te kunnen houden. Nou ja, het Sociaal-Cultureel Planbureau kwam eerder dit jaar met een rapport... waarin stond dat er best kan worden bezuinigd op onderwijs... zonder dat de kwaliteit wordt aangetast. Dat hebben wij toen alweer legd. We hebben toen gezegd, luister eens hou er goed rekening mee dat de salarisachterstand in het primair onderwijs te groot was om het nog een aantrekkelijke sector te laten zijn. Wij stellen met elkaar vast in allerlei onderzoek dat we behoefte hebben aan fulltimers en dus ook kostwinners en ook mannen. En op het moment dat je gewoon te weinig betaalt word je geen aantrekkelijke sector. Ja, hoe komt het nou toch dat er al, al jaar in, jaar uit gedonderd is over dit onderwerp? Dan zijn er weer te weinig leerkrachten. Dan zijn er weer leerkrachten die op straat worden gezet. Dan bulken scholen van het geld, dan hebben ze weer te weinig geld. Ja. Het, het, het, het, als, je, als je er als buitenstaande naar kijkt, dan denk je... er zitten een paar amateurs aan de knoppen te draaien. Ja. Nee, ik begrijp dat u dat vraagt. Het, het vraagstuk wat zich voordoet bij het basisonderwijs, het gaat daarover... 1,6 miljoen leerlingen. Ja. Het gaat over. Er werken meer dan 160.000 mensen. En het gaat over meer dan 9 miljard. Weet u, er zijn altijd voorbeelden te vinden. waarin het wel waar is en waarin het niet waar is. Als je zo'n grote sector hebt zijn we zijn er niet op uit om daar allemaal eenheidsworsten van te maken. Want de vrijheid van onderwijs en dat schoolbesturen en ouders ook ruimte hebben om te kiezen. Ja. Dat vinden wij in Nederland een groot goed. Ja. Maar is het ook niet zo dat schooldirecteuren gemiddeld uh, uh, uh, goed hebben geleerd op de PABO... om te rekenen, te schrijven en te blokfluiten, maar niet uh, uh, hoe ze hun geld moeten beheren? Schoolleiders zijn al sinds jaar en dag, we hebben het hier zeker over 15, 20 jaar echt verplicht om in allerlei extra cursussen, vrijzware leergangen zich daar verder in te scholen. Je kan niet als leerkracht één op één morgen schoolleider worden. Goed. Um, is het eigenlijk toeval dat dit naar buiten komt net in de week dat de formatie weer gaat beginnen? Ik weet niet of het toeval van de Lord is. Dat zou u hem moeten vragen. Maar wij hebben ook in ons verhaal naar de nieuwe kabinetformatie aangegeven: zorg er nu voor dat we a door de Krimp. Want we hebben natuurlijk ook flink te maken met Krimp en straks. Na 2020 hebben flink wat mensen het onderwijs weer verlaten gezien de demografische opbouw. Ja. Dat wij geschoolde leerkrachten goed vasthouden. Dus geven ons de gelegenheid A om nog verder uh, door te gaan met de aanscherping. En zo klein mogelijke buffers. dat ja. zijn wij onmiddellijk met iedereen eens. Maar b ook om personeel vast te houden dat geschoold is voor hoge onderwijsresultaten. Want de leerkracht maakt het verschil. Dus ja. laten we ze vast houden. Goed, anders blijven we aan het jojoen. Yo dat is Absoluut, uw pleidooi. Absoluut. Kate Kerverzee, voorzitter van de PO-raad. Ik dank u wel. Graag gedaan. The problem is the lack of ammunition. De strijd in Syrië wordt steeds heviger. Oh, you hear that? Yes, I see it. Hoe houden de mensen het vol? En wat zijn de dilemma's? We zijn interested in staying here in Aleppo. Deze week in Cairo. Goedemorgen Nederland. Hans Jaap Melissen met angst in Aleppo. Het is een big, big bomb, Honderdduizenden Syriërs, dames en heren, zijn naar buurlanden gevlucht... weg van de bombardementen, de gevechten, de doden en de gewonden. Anderen blijven, maar waarom zou je dat doen? Bijvoorbeeld in een stad als Aleppo, de grootste stad van Syrië... en een van de frontlinies in de burgeroorlog. Hans-Jaap Melissen bezoekt de achterblijvers in Aleppo. Situatie is erg slecht in Aleppo. We zijn net naar binnen gereden. We hebben even een rebel gesproken... Zegt, er wordt steeds gebombardeerd. De gevechten nemen toe. Ja, we zijn geen zozeer gevechten. Het is een straaljager die boven de stad hangt. Je ziet mensen rennen over straat. Wij rijden nu heel hard door een bepaalde wijk waar net een gebouw geraakt is. De situation in, in Aleppo is very bad because the plane is bombs everything. Mijn tolk zegt het ook, er hangt een straaljager boven de stad, die zag ik net ook. Een MIG-Russisch makelei. En die bombardeert van alles. Hangt ook hele dikke rook, zie ik nu, eh, boven één wijk. En je ziet ook heel veel vluchtelingen nu eh, in pick-up trucks. Achterin hier, een stuk of acht vrouwen en mannen. Bange gezichten. Allemaal gouden stad uit, voor het te laat is. Een paar bellen bij een checkpoint. Een paar uitgebrande bussen en een vrachtwagen. Abu Ghazifa. Abu Everywhere there are airplanes uh, bombing... Maar de nummer van militants is very small compared to, civ to civilians. That's why meest of the victims are civilians. De verhouding burgers en uh, ja, rebellen is heel scheef. Er zijn veel meer burgers die je kunt raken en daardoor komen dus meer burgers om. Is het niet ook jullie probleem? Jullie hebben echt te weinig militairen voor Aleppo. Het is not het probleem. Het probleem is de lack of ammunition. Het is niet de lack of ammunition. Oh, je ziet dat het niet meer people. Wat was het? Een bom by airplane? Yes. So when a great number of civilians are killed, people will say, go away. We don't want you. We want Al Assad regime. Oké, okay, daar gaat hij. There he goes. A mig. Nou, je hoorde de klappen in de verte terwijl hij aan het praten was. Nu zie je een mig opstijgen. Die heeft net gebombardeerd. Ja, ze willen gewoon dat er zoveel mogelijk burgers doodgaan van Assad. willen ze dat? Zegt hij, uh, zodat er dat mensen ja, tegen de rebellen in opstand komen. Dat ze het een groot probleem voor de stad vinden. Nog genoeg mensen achtergebleven in Aleppo... om tot een redelijke demonstratie te komen. God staat de FSE, de rebellen bij. Uh, twee mannen komen naar ons toe. Waarom bent u nog steeds in deze stad en niet gevlucht? De people don't don't afraid no more. People, they want freedom. Mensen zijn niet meer bang, ze willen gewoon hun vrijheid. Zikra is 9 jaar oud en komt bij ons staan met haar vader en andere zusje, Sidra, 8 jaar oud. En ze vertelt dat ze heel erg bang is voor die vliegtuigen, die dus net weer zijn vertrokken uit het luchtruim boven deze wijk. Bang dat ze die vliegtuigen haar huis bombarderen. Vader Mohammed, waarom blijft u in Aleppo? Staat u staat hier met uw dochters aan de hand. Leuke jurkjes aan, heel vrolijk. Waarom vlucht u niet? Er zijn wat problemen met diefstal, plundering in dit gebied. Deze man zegt ik blijf op mijn huis passen. Mijn dochters zijn gisteren weer teruggekomen. Die waren een paar weken in een dorp. Meer richting de Turkse grens, veilig, maar niet gebombardeerd wordt. Ze zijn nu even terug en ja, maken weer van alles mee hier. Ja, ze wil toch weer naar haar huis blijven. Ze vindt ze het ook, ook veilig. En ja, dat is het eeuwige dilemma van deze familie is ook. Moet ik nu weggaan of moet ik blijven? Op mijn spullen passen. He will stay in Aleppo and and Dat is een andere bom. Zie je? Zikra, Zikra grijpt naar haar keel, We horen weer een mortier inslaan, iets verderop. Ze willen hier allemaal blijven in Aleppo tot de oorlog voorbij is. En wij gaan er nu uit, want voor ons is het dilemma ook een beetje: moeten we blijven, moeten we weggaan? We hebben weer veel rebellen aangereden. Gaan we misschien wel iets doen hier aan het eind van de straat. De frontlinie is heel dichtbij en wij gaan er ook. Oké? Okay. We worden nog even meegenomen naar een huis, een soort safe house voor de rebellen. Je ziet een woonwijk met vooral laagbouw. Daar zitten nog steeds uh, gewone burgers, maar de straten zijn heel erg leeg. En uh, als ik op het balkon hier sta, dan hoor je de knallen. Je hoort een helikopter hoog overkomen. De gevechten blijven maar doorgaan. Morgen, dames en heren, een bezoek aan een ziekenhuis in Aleppo... dat al vier keer is gebombardeerd door de luchtmacht van dan geven de begeleiders van mij aan dat we weg moeten. Ik hoor een helikopter net over het ziekenhuis heen vliegen. We willen hier niet zijn als er een nieuwe aanval komt. Dat is morgen en tot die tijd zijn vragen en opmerkingen Welkom bij de KRO via goedemorgennederland. Straks, wie moet de nieuwe kamervoorzitter worden? Frans Wijsglas, oud-voorzitter van die kamer, heeft wel een hele bijzondere kandidaat gezien zijn politieke kleur. Erst nu het ochtendhumeur. Hier is Henk Westbroek. Dat Jolande Sap op de uitslagavond nog harder juichte om het verlies van de PVV dan om het verlies van haar eigen GroenLinks, ervoer ik als een vorm van intrigerende eerlijkheid. Zelf was ik minder blij dan zij met het verlies van GroenLinks, maar wel weer opgelucht toen bleek dat de Piratenpartij door de kiezers radicaal gekielhaald was. Ik had het namelijk onaangenaam gevonden als een partij die het straffeloos beoefenen van pure diefstal een grondrecht vindt, dat akelige idee in de Tweede Kamer mocht gaan uitventen Buiten de Tweede Kamer is het gedachtengoed van de Piraatjes namelijk al veel en veel te wijd verspreid. Onder de directie en het bestuur van Albert Heijn bijvoorbeeld. Albert maakte net voor verkiezingsdag door middel van een blij persbericht bekend dat het bedrijf eenzijdig besloten had al haar toeleveranciers 2% minder te gaan betalen dan met ze was afgesproken. Albert Heijn verkoopt zoveel pakjes vaccinelichtjes voor gesneden bloedworst en noem verder de duizenden producten die in de schappen staan zelf maar op, dat ze met de leveranciers ervan tot op het scherpst van de snede over de prijs kan onderhandelen, waardoor de winstmarge van toeleveranciers de 2% maar zelden overstijgt. Producenten van duizenden producten worden dus geacht om vanaf nu gratis voor Albert Heijn te werken en moeten dat leuk vinden, omdat het gewoon leuk is, leuk voor de klant en super super leuk voor de winstgroei van Albert Heijn. Dat je met trots leert dat je eenzijdig volstrekt scheid hebt aan de inhoud van in vrijheid overeengekomen en getekende contracten. Dat je met trots publiceert dat je uit schaamteloos eigenbelang ook de bedrijven die op de rand van de afgrond komen te staan, graag het ravijn van het faillissement induwt. Je moet maar durven en Albert Heijn durft. Zoals een echte piraat al eeuwenlang schepen... met andermans goederen durft te stelen. En het vermoorden of, als ze het treffen... tot slaaf maken van de opvarende... moreel volstrekt acceptabel vindt. Maar goed, ik blijf ze nu en dan wel bij Appie Winkelen. Ze hebben namelijk zo'n goed gevuld schap met uh, fair-trade-producten. Henk Westbroek, morgen het ochtendhumeur van Max Smetsen. China Easton. 9 to 5 morning train. Het is 5 voor half 11. U luistert naar de KRO op Radio 1. Komende donderdag komt er een nieuwe Tweede Kamer en dan moet er ook een nieuwe voorzitter worden gekozen van die Tweede Kamer. En dus is de vraag wie moet dat gaan worden? Wordt dat weer een keuze langs de traditionele partijlijnen? De grootste levert de voorzitter of de ena grootste levertevoorzitter? Frans Wijslaas, goedemorgen. Ja, goedemorgen. U was voorzitter van die Tweede Kamer namens ja. de VVD. Um, wie moet het worden, vindt u? <laughs> Ik moet lachen, want ik was eigenlijk niet voorzitter namens de VVD. Nee, maar u zat wel namens de VVD in de Tweede Kamer en werd vervolgens uit titre personeel gekozen als voorzitter. Zo was het. Precies. En dat geeft meteen al aan: er was een krant vanochtend, het Financieel Dagblad, die schreef. Ja, in de Eerste Kamer zit er een van de VVD en in de Raad van State een van het CDA. Dus. en Ja, dat is heel ouderwets denken van het Financieel Dagblad. De Tweede Kamer moet gewoon uit de 150 leden en dan liefst een, een ervaren lid, zeg ik meteen... Uh, uit zijn midden, haar midden kiezen... Uh, om voorzitter te worden op grond van uh, geschiktheid. En iedereen kan zich kandidaat stellen. Zo heb ik het ook gedaan. Zo hebben mevrouw Verbeet het ook gedaan. En uh, We zijn niet vanuit onze partij kandidaat gesteld. En dat is een heel mooi systeem, dus het doet er eigenlijk niet toe... Uh, dat er in de Eerste Kamer iemand van de VVD... en in de Raad van State iemand van het CDA zit. Nee, zo zou het misschien strikt genomen moeten werken... maar in de praktijk ja, heeft het de afgelopen jaren anders gefunctioneerd. Dat weet u nee, toch nee, ook? Nee, nee, nee, echt niet. Zo is het in mijn geval. Ben ik nee, in ieder geval wel. Maar... Ja, mevrouw Verbeet ook. Dus waarom zou het niet de derde keer nog een keer gebeuren? Ja, dat is heel. Maar goed, daarvoor. Ja, ja daarvoor, daarvoor. Maar dan ja. heeft u het over de middel even, meneer Kukkelman. Ja, zo oud ben ik inmiddels al. Ja, dat is waar. <laughs> maar goed, ja. Um, desalniettemin, wie moet het worden nou? Nou ja, het belangrijkste, ik, ik zei het al, het is iemand die ervaring moet hebben. Het liefst, uh, ik, ik zat 20 jaar in de Kamer... toen ik kamervoorzitter werd. Ja. Ja, dat kan niet, want, want de langste zit er nu 14 jaar in. Mm. Dus ik zou het het liefst hebben uit de groep van mensen... die er een jaar of 10, 14 in zitten. Nou, dan, dan kom dan je al snel ik... bij de SP terecht. Ja, bij, ik kom bij, bij de SP, Harry van Bommel of Jan de Wit... of bij uh, de VVD, Anoushka van Miltenburg, Stef Blok... Uh, of bij de Partij van de Arbeid, Angelien Ijsink van Stimmermans... Mariet Hamer, natuurlijk. En ja, de Kamer moet kiezen... Maar ja, ik heb op de een of andere manier uh, als mijn op opvolger... want het is natuurlijk de opvolger van mevrouw Verbeet... Ja, heb ik sympathie voor een, een persoon uh, die uh, lang in de Kamer zit, 14 jaar... die veel ervaring heeft, die een parlementaire enquêtecommissie... heel goed heeft geleid, ja, die een rustige uitstraling heeft... een goede voorzitter. Ja, en dan kom ik eerder gezegd op, op Jan de Wit. Jan de Wit? Van de, van de SP, maar dat is... Het is eigenlijk helemaal niet interessant wat ik nu zeg... want ik ben geen lid van de Kamer. De Kamerleden moeten kiezen natuurlijk. Ja, maar goed, hoe, uh, in de praktijk kan het natuurlijk ook zijn dat... Uh, um, laten we zeggen, stel dat dat gaat lukken in de formatie tussen VVD en PvdA... wat vindt u eigenlijk? Dat zij met z'n tweeën zouden moeten gaan regeren... of dat er een vierpartijencoalitie moet komen zoals Hans Wiegel voorstaat... namelijk ja, nee, met CDA en D66. Ik ga even wat Hans Wiegel zei. Nee, ik, ik zit echt op de lijn van, van Mark Rutte uh, en, en ook van, van Diederik Samsom... dat voorkeur heeft echt een, een twee partijen kabinet van de twee grote winnaars uh, en die moeten het samen doen uh, drie of vier partijen dat is ja vragen om weer tussentijds de moeilijkheden. Oké, okay, dus met z'n tweeën. Maar goed, dan zijn ze aan het onderhandelen... en dan ontstaat er een probleem over het ministerie van Financiën... of over ja. een ander uh, departement, Binnenlandse Zaken om maar eens wat te noemen... dat iedereen graag wil hebben altijd uh -huh. he, in zo'n formatieperiode. En dan uh, uh, zegt Mark Rutte, nou weet je wat, dan zorg je toch dat... Uh, bijvoorbeeld je Hamer voorzitter wordt van de, van de Tweede Kamer. Ja, dat zou hij niet zeggen. Dat is ook, nogmaals, ik, ik, ik, ja, ik moet u teleurstellen, ja. stellen, het is weer een middelheven. Ja. Uh, uh, de laatste nou ja, dat, dat, zal, dat, dat zal de tijd leren dan. Overigens, nee, dat... er is ook een vervangend kamervoorzitter op dit moment. Dat is ja. Bartin Mosma van, de, van ja. de PVV. Die zit er uh, iets korter in. Die is, is in, in 2006 uh, uh, in de kamer gekomen, ook alweer zes jaar. Uh, die kan goed voorzitten. Dat is ook de, het rijtje, bij het rijtje wat ik noemde, uh, hoort hij zeer zeker. Ja. Ja. Even heel kort nog, wat is de procedure? Is er, bedoeld, wo uh, donderdag wordt die nieuwe Tweede Kamer geïnstalleerd. Ja. Is er dan meteen de verkiezing van de voorzitter? Ja, heel snel. Ik denk dezelfde dag of anders de dinsdag daarna. Nee, de dinsdag daarna. Kamerleden kunnen zich kandidaat stellen op basis van een profielschets... waar ja. ervaring dus heel, heel belangrijk is. Ja. En uh, dan komt er een debat. Dan kunnen de kandidaten zich echt... Dat heb ik toen ook gedaan, maar ja. Verbeet ook. Die kunnen ja. zich verdedigen uh, ja. in de Kamer, waarom ze het willen worden. Ja. En dan gaat de Kamer uh, stemmen. Goed. En ja, ik hoop dus heel erg dat Jan de Wit zich kandidaat stelt. Goed, uw boodschap is duidelijk. Ik hoop dat het is aangekomen bij Jan de Wit van Zweeglas... oud-voorzitter van de Tweede Kamer. Ik dank u wel. u Prettige dag voor u. Uwel, okay. Dank u dag. wel. Het is half elf geweest al. Ruim Dorald Megens is inmiddels binnengekomen. Uh, iedereen heeft wel eens een functioneringssprek. En zometeen gaan we luisteren naar Naida Aurangzeb van de Lijn 1. Naida. Hi, goedemorgen. Wij staan hier in Almelo. Ja, we moesten heel erg vroeg op. Allemaal waren we rond zes uur half zeven al uh, op pad. Maar gelukkig schijnt de zon in de provincie. En in de bus zitten drie heren. Maar in ieder geval zit hier ook de voorkeursstemmenkanon van het CDA. Maar daar gaan we straks mee praten. Eerst gaan we luisteren naar het nieuws met Dorald Meegens. Radio 1. Het NOS-journaal. Er lijkt een groeiend draagvlak te zijn. voor een kabinet met tenminste VVD en Partij van de Arbeid. Dat heeft PvdA-leider Samson gezegd na een gesprek met Verkenner Kamp. Samson baseert zich daarbij onder meer op uitspraken van andere fractievoorzitters. Premier Rutte, die na Samson naar binnen ging. bevestigde de indruk van de PvdA-leider. dat er een groeiend draagvlak is. Ja, dat vind ik ook, zei hij enigszins aarzelend.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 En in Afghanistan zijn opnieuw moslims de straat opgegaan... om te protesteren tegen de omstreden Amerikaanse anti-islamfilm. Zo'n duizend betogers hebben zich verzameld... bij een Amerikaanse militaire basis in een buitenwijk van Kabul. De demonstranten steken auto's in brand... gooien met stenen en ze roepen leuzen. Het zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. NTR. Lijn 1. Hier is Naida Aurangzef. De verkiezingen zijn voorbij, de zetels zijn verdeeld en ook de nieuwe Kamerleden die ons gaan vertegenwoordigen kunnen straks aan de slag. Opvallend is dat de nieuwe Kamerleden voornamelijk uit dezelfde provincies schijnen te komen. Noord-Holland en Zuid-Holland zijn samen met 40% ruim vertegenwoordigd in de Kamer. Zeeland, Flevoland, Groningen, Drenthe en Overijssel, ja, die blijven een beetje achter. Terwijl, het Limburg, terwijl de Limburgers en Brabanders het wel lukt om vertegenwoordigd te zijn in de Kamer. Zeeland is de hek hekkensluiter met slechts één volksvertegenwoordiger. In Zeeland en in Twente is opgeroepen om te stemmen op iemand uit de eigen provincie. Zeeland heeft de oproep niet geholpen, maar in Twente lijkt het beter te gaan. Vandaag praten we bij Inlijn 1 over hoe uw provincie het in de Tweede Kamer doet... Luisteraar, wie vertegenwoordigt u in de Tweede Kamer? En waarom doet hij of zij het wel goed of juist niet goed? Het is maandag 17 september. Live vanuit Almelo, hier is Lijn 1. Welkom, dit is Lijn 1 vanuit Almelo. Luisteraars, u kunt bellen 0800 1121 of mailen lijn1 apenstaartje ntr.nl. Twitteren kan ook hekje lijn 1. En wanneer mag u bellen, mailen of twitteren. Als u iets wilt zeggen over uw provincie... wordt uw provincie wel of niet goed vertegenwoordigd in de Tweede Kamer? En doen de mensen uit uw provincie het goed of juist helemaal niet? Bel, mail, twitter. Ik zit in de bus vol met drie heren. Drie heren die alle drie op hun eigen manier strijden voor Twente. Tom Masselink, regio-manager van VNO-NCW in Twente. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, u heeft voor de verkiezingen heeft u de actie gevoerd... stem op Twentse Kamerleden. Ja. Vanwaar de actie? Uh, het dreigde dat uh, na deze verkiezingen... in plaats van de drie die we vorig jaar hadden... dus de heer Omtzigt, de heer Ten Broeke en mevrouw Dijksma... dat er nog maar eentje over zou blijven. En uh, dat zou dan in dat geval de heer ten Broeke zijn. En dat vonden wij wel erg weinig als werkgeversorganisatie zijnde... Uh, die ons vertegenwoordigt in Den Haag. En waarom is dat erg? Nou, we hebben veel contact met onze Kamerleden. En uh, die springen behoorlijk voor ons op de bres... om uh, in het Haagse de Twentse belangen te verdedigen. Ah, dus het is een lobbyen. Jazeker. Maar dit is wel heel hard lobbyen om iedereen in Twente op te roepen. Stem op iemand uit Twente. Nou, ik denk dat niet alleen het Twentse bedrijfsleven daar baat bij heeft. Maar als, als het Twentse bedrijfsleven daar baat bij heeft... hebben ook de Twentenaren daar baat bij. Ja. Dus het is, een, het is een algemeen, het is een regionaal belang. Is het gelukt? Nou, ik denk dat uh, die omzicht uh, straks daar iets over mag zeggen. Maar ik denk dat we in ieder geval een uh, heel groot gedeelte uh, we er erg blij mee moeten zijn. Maar wat heeft u dan gedaan? Heeft u dan <tus> overal posters opgehangen? Of, uh, hoe heeft u dat gedaan? Nee, we hebben namens vno ncw Twente hebben wij een brief gestuurd naar onze volledige achterban. Uh, met het verzoek, uh, in die mensen in dat stemhokje staan. Uh, denk even na op wie je gaat stemmen en dan op een regionale kandidaat. Denk dan dus, even, we zijn Twentenaars. Jawel. En hoe zeg je dat op zo'n tent? Nou, ik ben, ik ben niet zo heel goed in het stem, maar ik denk dan u moet Oké, okay, heel goed. Pieter Omtzigt, uh, politicus, nummer 39 voor het, CD, voor het CDA. U moet in de Kamer komen dankzij de voorkeurstemmen. Ja. En? Dat lijkt gelukt te zijn. Uh, de uitslag in Overijssel is vrijdag bekend geworden. En ik heb hier bijna 29.000 stemmen gehaald, terwijl je de 16.000 nodig hebt. Dat is bijna dubbele dan? Dat is bijna dubbele, ja. Maar we weten vanmiddag pas officieel... De voorkeursstemmen worden nu geteld. En vanmiddag horen we wie er wel of niet in de Kamer komen door de voorkeursstemmen. Dat klopt, maar we weten dat je de 16.000 nodig hebt. Ik ken ja. de uitslagen in de andere 19 kieskringen nog niet. Maar alleen in deze kieskring zijn het er al voldoende om met de voorkeurszetelen in de Kamer te komen. En hoe is het u gelukt? Nou, ik heb campagne gevoerd zowel landelijk op het pensioenthema. Ik ben uh, rapporteur pensioenen uh, voor de hele Tweede Kamer in Europa... om ervoor te zorgen dat het Nederlandse solide stelsel Nederlands en solide blijft. Zodat een aantal Brusselse regels niet wordt doorgevoerd. Mm -hmm. En ik heb lokaal in Twente campagne gevoerd op van... jongen, je hebt regionale Kamerleden nodig. Twente is iets kleiner dan Amsterdam, wat de inwoners betreft. Mm -hmm. um, heeft nu twee Kamerleden, omdat ik er nog in gekomen ben. Amsterdam heeft er ongeveer twintig. U zegt ik ben u, loopt u niet vooruit. <laughs> ik zou toch nog even wachten tot vanmiddag dat u zeker weet dat u erin zit. Oh, ik ga vanmiddag zeker voor het allereerste in mijn leven naar de <laughs> uh, uitslagenavond. Maar officieel is de verkiezingsuitslag in Overijssel vastgesteld. En heb ik daar kon ik constateren hoe het eruit zag. Gefeliciteerd dus alvast. Dank u wel. Dus ik, weet, ik, ik ben vandaag heel relaxed. Ik ben alleen heel erg benieuwd hoe het in de rest van het land gelopen is. Want ja. ik, heb de, ik weet wel dat ik in Utrecht duizend heb. En, dus het kan ook nog zijn dat ik ergens anders nog wel wat stemmen gehaald heb. En dat is voor mij nog spannend vandaag, maar niet of ik erin kom. Ja, want u heeft zich gewoon vooral gericht op Twente. Nee, ik heb een dubbele campagne gevoerd. Ik heb ongeveer 60% van mijn tijd hier in Twente en ja. de omgeving iets groter nog doorgebracht. Ook nog een klein stukje Achterhoek en Harderberg. Waar dus bent u geboren? Ik ben in Den Haag geboren. En dus u op bent mijn... eigenlijk gewoon een neptukker. Ik ben een hele grote neptukker. Maar ik ben op mijn vierde hier komen wonen. Op oh, mijn vierde. Nou ja, ik woon in Den Haag en er wordt steeds tegen mij gezegd dat ik nooit een echte Hagenaar kan zijn of een Haagse. Hagenees, ja. Hagenees. Uh, is hij, Thomas Link, is, is meneer Pieter Omtzigt een echte tukker? Uh, ik denk het wel. Ja, als je ziet hoe hij voor de belangen van Twente opkomt... dan mogen we dat zonder meer zeggen. Ah, dus je moet wel ook... voor de belangen van Twente opkomen. Wil je een echte ja, tukker maar ik zijn? Ik denk ook niet dat het van, van wezenlijk <laughs> belang is waar je nou echt vandaan komt. Kijk, ik ben zelf niet geboren in Twente. Uh, ik heb wel Twentse ouders. Dus we hebben bij ons thuis Twentse gesproken. Uh, dus dat geeft een heel warm gevoel. Ook voor deze regio. Is, de Twente, is Twente genoeg vertegenwoordigd in, de, in Den Haag, heren? Nee, het is uh, gewoon onvoldoende vertegenwoordigd. Kijk, het hoeft, wat ik net zei, als je dat met Amsterdam vergelijkt, 202 nu. Het had bijna 201 geweest. En er zijn gewoon regionale discussies. Van, uh, we hadden een discussie over waar moeten we belastingdienstkantoren sluiten. En daar heb ik heel wat voor gepleit dat het tenminste eentje in Twente open blijft, in een van die kantoren. Zowel voor de werkgelegenheid als voor de bereikbaarheid van deze Rijksdienst. Ja. Um, hier, het Rijksmuseum, wordt hier 1 miljoen gekort. En moet waarschijnlijk dicht. In Amsterdam krijgt het Rijksmuseum Amsterdam... dat is belangrijker hoor... maar krijgt twee of driehonderd miljoen voor verbouwing... De provincie voelt geadeurt. zich gediscrimineerd. Nou, niet gediscrimineerd, maar soms moet je afwegingen maken. Um, ook op welke wegen leg je aan. En ik ken de wegen in Noord-Holland, zeg maar noord, noord en Helder... ook niet goed genoeg. En dan is het goed dat er ook mensen vanuit andere regio's <coughs> bij zitten... in die discussie, die dan ook ja. kunnen zeggen van... nou, dat project is ook belangrijk. En dan vindt er uiteindelijk wel een goede afweging plaats. Maar als je afwezig bent en er wordt over je besloten over jou, zonder jou, ja, dan, dan, is het niet dan, goed. dan sta je gewoon achter. In de bus zit ook wethouder voor de VVD, de heer Van Woudenberg. Welkom. De burgemeester van Almelo die heeft al gezegd dat hij zich zorgen maakte... over de vertegenwoordiging van Twente in de Kamer. Maakt u zich ook zorgen? Ja, nou, ik denk dat uh, Pieter uh, al uh, uitgelegd heeft wat het belang is... De microfoon. Ik ja. denk dat Pieter uitgelegd heeft wat het belang is... Uh, voor een uh, rechtstreekse vertegenwoordiger... Uh, wij hebben natuurlijk uh, al jarenlang uh, een direct contact met broeken En uh, dat betekent ook dat we ook uh, problemen, typische handeloze problemen daar kunnen neerleggen. En dat geldt ook voor andere fracties. Dus dat je iemand hebt in de Kamer die uit deze regio komt, vind ja. ik een pluspunt. Vanwege de directe binding die je dan met zo iemand hebt. Ja, nou we gaan even naar de telefoon, want aan de lijn hangt meneer Van der Haren uit Zuid-Holland. Goedemorgen. Goedemorgen. U heeft een vraag, meneer Van de ik vind het een beetje een, een, een glibberig thema, omdat het is erg moeilijk vast te stellen, denk ik, uh, waar de, de Kamerleden precies vandaan komen. Ik heb begrepen dat uw eindpunt is geweest, de geboorteplaats. Maar goed, mm -hmm. nou, ik heb dat de heer Omtzigt uit uh, Den Haag is qua geboorte, maar nu dus echt een, uh, een trucker is. Of in ieder geval Twente representeert, of representeren ja. wil. Zelfs als de Samson, volgens mij geboren in Groningen, woont nu in Leiden. Dus ik denk dat... Uh, van veel Kamerleden het is het een beetje lastig vast te stellen... of ze nou precies een Randstad- of een Zuid- of Noord-Hollander zijn. En ik wil wel dat de randstad oververtegenwoordigd is in, uh, ja. in de Tweede Kamer... en dat wil compleet doorhouden voor regionale Kamerleden. Maar er wordt ook een heleboel mensen die dus nu als, uh, als Limburg of wat dan ook te boek staan... Uh, die wonen of hebben een optrekje in Den Haag... waardoor het lijkt alsof toch het... Uh, het aandeel van, van, van randstedelingen, wat al groot is, nog groter is. Ja. Maar goed, dit even als een nuancering. Maar ik ben net zeer voor uh, regionale kandidaten. En ik vind het jammer dat in de, in de diverse partijen men toch daar dan te weinig stem aan geeft. En waarom vindt u dat jammer? Want heeft u het idee dat de provincie daardoor niet wordt gehoord in Den Haag, is dat het? Ik denk te weinig. Goed, in Nederland gaan alle belastingopbrengsten naar, naar het centrum naar Den Haag. Ik denk dat veel Groningers toch en Friese bijvoorbeeld meer aardgasbaten, meer aardgasbaten daar willen houden. Of in ieder geval of een betere verbinding naar het noorden willen hebben. Brabant volgens mij heeft iets van, van 13% van de van de van de bevolking. Moet ik het wel goed zeggen. Uh, produceert veel meer. Uh, maar goed, want uh, alles wordt tot 12 verdeeld voor de ja. provincies en krijgt dus relatief minder, ook voor in Brabant geldt, wat, wat in Catalonië geldt, die dragen meer af ja, aan het Rijk. Ja. Dan, uh, goed punt, dank u we wel. Oké, okay, dank, dank u. wel. We gaan even naar wat tweets. Uh, Veronique Roeg zegt... Zeeland heeft twee Zeelse tweede, tweede Kamerleden. André Bosman, niet geboren in Zeeland, voor de VVD. En Albert de Vries, voor de PvdA. En nog een tweet. Petrie Hogenboom die zegt... Zeeland heeft maar 381.730 inwoners. Zeg ik dat goed? Ja? Toch niet zo gek dat er meer Kamerleden uit andere provincies komen. Uh, Tom Link. Wilt u erop reageren? Ja, nou ja, die, dat zegt al even iets. Uh, die verhoudingsgetallen kloppen dus ook niet. Als je zegt 380.000, ja. dat betekent dat de zeeuwen dus rechten... eigenlijk uh, inwonersgetalsmatig meer recht zouden hebben... Of uh, recht zouden hebben op meer uh, Kamerleden. Uh, dat geldt in Twente dus ook. Recht op, dat klinkt dan weer zo... Als je, als je evenredig gaat kijken naar de ja. vertegenwoordigingen... het is een, een evenredige vertegenwoordiging in de Nederlandse bevolking... dan zou je dat op die manier wel moeten aanpakken. Ja, maar dan moeten ze wel wat doen. Zijn, zijn, zijn, zijn, we zitten nu hier in Almelo. Zijn tukkers gewoon niet te bescheiden? U bent allemaal hier veel te bescheiden, Ja, wethouder. dat ben ik inderdaad in... Oh, nee, u... ja? Nee? Ja, ik roep dat al vaker. De Twentenaars van nature bescheiden. Dat is een heel mooi goed. Alleen uh, het is wel handig om wat zaken te roepen dat ze ons hier wel weten te vinden. En ik denk, als je, uh, zoals we het aan het begin van de uitzending al zeiden... Uh, hier uh, de, de mooie Twentse namen eens wat meer voor het voetlicht kan brengen. Als mensen dat ook weten, mm -hmm. dat zal wel erg prettig zijn. Oké. Okay. Wat maar moet de, Den Haag doen? Nou ja, ik denk dat Den Haag moet Met Houder-Woudenberg. Ja, in ieder geval oog voor de, voor de, de noden, ook in, uh, in de steden. We hebben in Albolo een, een stad met 41.000 mensen die, uh, die werken in onze stad. Dus elke dag gaan er 41.000 mensen bij in Albolo aan het werk. Mm -hmm. Dat is heel veel. Een probleem van zo'n stad is dat er 24.000 van deze mensen niet in Albolo wonen. Dus dat betekent dat wij moeten werken aan een betere sociale structuur. Dat we moeten proberen die mensen die nu niet in Albolo wonen aan Albolo te binden. En daar, daarin hebben we toch ook wel de regie... En waarom wonen ze dan niet in Almelo? Nou, is dat het is gewoon goeie, niet zo leuk wonen dat, hier? Nou, dat vinden wij juist wel. We hebben ja, maar die 24.000 blijkbaar niet. Nee, maar dat heeft ook te maken met, met de regie in Twente. Eh, en ook van de provincie. Van, eh, dat we de steden moeten laten groeien. En ja, de, maar de, heeft u Den Haag daarvoor nodig? Ik, ik zou zeggen, als Twente zorgt voor een goede PR-campagne van Twente... daar moet je zijn. Als je hier niet nou, bent, mis ik, je wat. Ik denk dat we Den Haag daar zeker bij nodig hebben... dat het ook doordringt dat de, de grote steden... en Albelo hoort toch bij de 32 grootste steden van Nederland... dat die specifieke... ...problemen hebben. Ik, ik kijk alleen maar even naar de sociale structuur. Ja. Nou, uh, wij hebben natuurlijk 2300 mensen in de kaartenbakken zitten. Wij doen echt ons best om die kaartenbakken uh, leger te krijgen. Ja. Aan de andere kant zie je dus dat uh, we ook een bepaalde sociale instroom hebben... ...omdat Almelo dan wat populairder is, omdat wij veel sociale woningen ja. hebben. En daardoor ontstaat die disbalans... En, daarom en even over Oproep aan uh, de heer Omzicht ook om daar uh, zich hard te gaan gaan maken voor in de Kamer. Misschien kan, misschien kan hij zich dan ook gelijk hard gaan maken voor de sluis. Want in januari dit jaar is de sluis in eveneens dichtgevallen, waardoor de binnenhaven onbereikbaar was. Groos, Axo Nobel, die liggen hier allebei aan het Twentekanaal. Ze waren onbereikbaar en dat kan natuurlijk niet. Dat heeft miljoenen gekost. Het feit dat dat allemaal vastliep. Wanneer gaan jullie die sluis regelen? Ja, die sluis dat is dan nou ook weer een typisch voorbeeld. Maar het is niet alleen de sluis, het is ook een verbreding van de verdieping van het Twentekanaal. Zodat grotere schepen, ook vanuit de Randstad, vanuit de nieuwe Maasvlakte, Albelo kunnen bereiken. En ja. niet Albelo Twente. Laat ik even oppassen. Dus alle werklozen die kunnen gaan werken aan die sluis? Voor zover ze daartoe geëquipeerd zijn. Dus dat nou ja, daar zorgt u toch denk, gewoon voor? Hoe ja, ja. moeilijk kan het zijn? <laughs> ik denk een opmerking daarnaast. Uh, in, in Rotterdam is de tweede Maasvlakte onlangs uh, in een uh, gereed stadium gekomen. Dat betekent dat het aantal containers wat uh, Nederland binnen gaat komen... vele malen groter wordt. Er zijn afspraken gemaakt om dat niet alleen te vervoeren... Uh, uh, door de lucht uh, of over de weg, maar dus ook over het water. Over het water, ja. ja dat betekent dus ook dat de Dan grootste... moeten je de sluizen wel werken. Ja, maar dat betekent ook dat de grootste binnenhaven van Nederland... die toevallig in Hengelo ligt en waar een grote uh, overslag is bij de combi-terminal... Uh, dat dat wel afgehandeld ja. moet worden. En dat we dus gereed moeten zijn om die lading af te handelen. Dat betekent Precies. dus ook wat de wethouder zegt: dat die Twente-kanalen verbreed en verdiept moeten worden. Ja, en die sluis maar dat dus betekent dus ook dat een van de mannen waar u zich hard voor heeft gemaakt en heeft gezegd: stem erop. Dat is uh, Pieter Omtzigt. Dit wordt het eerste waar u nu een afspraak over gaat maken. U gaat ervoor zorgen dat die sluis komt. Die sluis is al toegezegd. En dat is uh, overigens geweest dankzij drie Kamerleden: destijds Sharon Dijksma. Van de Partij van Arbeid, ja, Hand Broek, en Broek. getekend. Ja, die is pas over 2,5 jaar klaar, de nieuwe sluis. De oude sluis is met de noodreparatie is weer in dienst genomen. Dus uh, je vaart weer over het Twentekanaal. Voelt, dat... voelt u zich dan nu extra verantwoordelijk? Want u komt uit deze regio, deze regio heeft op u gestemd. Die sluis is een probleem hier. Gaat u ervoor zorgen dat het niet 2,5 jaar duurt, maar minder lang? Nou, ik ben blij dat de ene sluis werkt nu. Dus het verkeer is, kan hervat worden. En de tweede sluis die komt er nu naast. En dat duurt gewoon even 2,5 jaar. Omdat dat zorgvuldig gedaan moet worden. Waar ik dus nu keihard voor ga knokken... is ervoor te zorgen dat het Twentekanaal verbreed en verdiept wordt. Zodat er twee keer zo grote schepen overheen kunnen. Ja. En, en dan kan, daar heeft Rotterdam profijt van. Um, want een heleboel moet via de binnenvaart hier doorheen. En liever over de binnenvaart... dan over een dichtslippende A1... Of over ja. het spoor wat hier dwars door de uh, steden Klinkt en goed. dorpen gaat. En daar zijn we nu kaart mee bezig. En dat is ook typisch iets wat niet 100% aan de partijen gelinkt is. Mm -hmm. Ik bedoel, uh, dat, dat vinden eigenlijk alle politieke partijen hier. Van GroenLinks tot de VVD en terug. Maar wat je dus in het oog moet houden. Als ik in Den Haag zeg... Hengelo is de grootste binnenhaven van Nederland. Dan moeten dan, dan moet een aantal mensen hun dat kaart... Weet van niemand, de, he, dat, dat weet niemand. Dat weet niemand. Maar dat is dus typisch. dus typisch niet. Nee. Maar dat, dat snap ik dat u dat niet weet. Maar dat is juist het belang dat je hier zit. Dat je dan uitlegt van het Twentekanaal is in, ja. in, in, in verkeersopzicht een doodlopende weg. Omdat het niet Duitsland inloopt. Je kunt er dus maar van één kant in. Je kunt niet ja. omvaren. Als die dicht ligt, ligt de hele fabriek van Axel Nobel nou, met 500 mensen dicht nu, Mij overtuigt nu nog uw collega's in de Tweede Kamer. Ik ga eventjes toch tussendoor naar wat reacties. We krijgen een reactie van Tjark Reininga. Die zegt het moet niet uitmaken natuurlijk. Maar het is onmiskenbaar dat kamerleden uit de Randstad minder zicht hebben op de werkelijke stand van zaken in het land dan kamerleden die regelmatig in de randprovincies komen. En dat het contact tussen de lokale bevolking en haar volksvertegenwoordigers gemakkelijker verloopt als die volksvertegenwoordigers in de buurt wonen. Een hele goeie. Nog eentje, een tweet van Mark Dubach. Waar iemand woont is niet belangrijk, waar iemands hart ligt wel. Dus als regio raken en lobbyen, goed advies. Noem er even nog een. Hans Laurentius, ben voorstander van regionale kamerleden met spreekuur in eigen regio. Nu is er een, alleen tijdens verkiezingen politieke belangstelling. Ja, ja, daar ja. wil ik even op reageren, ja. als het mag. Want ik weet dat Pieter, Tuurlijk, Omtzigt, Tom Pieter ja? Omtzigt is uh, een typisch voorbeeld van iemand die altijd fantastisch bereikbaar is. Ook voor de regio. Ja, dat geldt ook voor Hans de Broeke. Hè? Ja, dat neem geldt ook voor Hans de Broeke. Absoluut. absoluut. Ja, die, die zorgen, ja. die, ook Hans de Broeke zorgt er gewoon voor dat hij hier wordt gezien? Absoluut, die, uh, die ja, heeft hier ook uh, 12.000 voorkeursstemmen ja, gehaald. Ja. En die had ze niet nodig, want die stond op dus plek 12 ja. van de VVD-lijst. Kijk, even voor de duidelijkheid. Hier in Twente zouden ze niet op ons stemmen... als, uh -huh. wij, vier we als wij vier jaar lang weg in Den Haag zouden gezeten zouden ja. hebben... en dan bij de verkiezingen terug zouden komen. Ja. Dus dat betekent dat we elk weekend hier um, ergens uh, aanspreekbaar zijn. Ik hou ook spreekuren. En, um, het waarmaken. En... Ja, maar oh, dat dus is ook jullie onderdeel we, van jullie werk. Even iets anders. En jullie hebben ook een koning. U heeft een koning die we sinds... Ja, toch? Wie is de koning? U heeft een koning en die zit gewoon in Den Haag. En nu kijken drie heren mij aan. Ik dacht wel een koningin in Den Haag. Ja, maar intussen heeft u een koning. Henk? Ja. Kam. Ja. ja! De omgekroonde koning. Geboren ja. in Hengelo, toch? Ja. ja. En dan is het een tukker. Of een nou, Hengelo Stukker? Ik dacht dat hij geboren was. Nee, nee het is -dacht, dacht ik. Dacht dat maar dat een... is, is een grensgeval, maar hij komt er in ieder geval uit de goede landstrijden. <laughs> Oké, okay, heel goed. En wat doet hij voor jullie? Wat hij voor ons doet. Het, ja. het wordt wel heel erg akelig stil nu, heren. <laughs> nou, ik weet wel dat uh, de heer Kamp vorig jaar met een Twentediner... wat trouwens dus dankzij ook uh, onze regio regionale Kamerleden met heel veel supporters ingevuld... Uh, dat hij een, zonder meer een luisterend oor had uh, voor de boodschap van de Twentse werkgevers. Ja, en hij kamp is natuurlijk ook heel toegankelijk. Mm -hmm. uh, dat was hij al als Kamerlid. En, uh, ook bij regionale, in ieder geval bij regionale haringparties... Daar zien we hem toch altijd <laughs> wel uh, verschijnen. Dat is, luister, Dit eerst bent u nee. alle drie stil als ik het vraag. En nu komt hij over een over, over of andere regio iets. Dat klinkt niet als een hele hardwerkende man. Uh, bedoelt u dat voor mij of van Henk Kamp? Nee, nee, alweer. <laughs> nou, nou, bent uh, u trots op hem? Ik, wij zijn ontzettend trots op Henkamp. Kamp. name wij dat hij nu ook uh, als de verkenner uh, ja. uh, wordt... Uh, naar buiten wordt gebracht. Ik denk dat ze geen betere kunnen hebben om de politieke mogelijkheden af te tasten dat Henk daar de uitgelezen persoon voor is. Pieter ontzicht. Henk is uh, een van de beste ministers van dit kabinet, zeg ik als, uh, als CDA. Of is VVD, uh, um, nou, hij een VVD-minister. Dat is als, een pluspunt, als, uh, toch? Nee, absoluut. <laughs> maar als... Um, Um, dus het is iets makkelijker om je als regionaal kamerlid in te zetten voor de regio dan als minister. Je kunt, uh, als je minister bent kun je het bijna niet maken om te zeggen ik kom uit Limburg, dus gaan wij nu Limburg maar eens even bewoordelen. Dat zou een mooie boel worden. Dus um, blijft hier even stil. En het zou ook raar zijn als we hier nu in één keer een rijtje zouden kunnen opnoemen van uh, nou heeft dit in Hengelo gezet, dat in Hengelo gezet en dat in Hengelo gezet. Dan... Zou het ook niet erg geloofwaardig naar de rest ja. van Nederland zijn. Heren, nog even een tweet. Ik krijg een tip van Annemieke. En die zegt, beste mevrouw op Radio 1, laat de mensen eens uitpraten. Nou, moet ik jullie even laten uitpraten. Vertel eens wat leuk zou ik zeggen. Dan laat ik jullie gewoon helemaal uitpraten. Ja, <laughs> nou, dat zal ik misschien nog even. Um, een mooi <laughs> voorbeeld van uh, uh, Twente. Afgelopen zaterdag heb ik samen met Pieter mee mogen doen aan een uh, klootschiettoernooi. Aan een wat? Een kloots, <laughs> klootschiettoernooi. Wat is een klootschiettoernooi? Nou, een klootschiet is hier een uh, lokale gewoonte. Dat is een, een bal waar lood in zit, zo ver mogelijk weggooien. ...op een traject en dan zorgen dat je met een groepje zo min mogelijk worpen nodig hebt om dat traject af te leggen. <laughs> uh, dat, okay. ik, dat was hier het Twentebal georganiseerd in de Lutte bij, bij de Bloemenweek... ...waar we s'avonds heerlijk gegeten hebben tussen oost en west. Ja. En heel veel westerlingen komen daar s'avonds uh, vandaan en zeggen... ...wat is dit uh, toch een mooie landstreek, wat zijn toch leuke mensen... ...en wat hebben jullie hier ook goed voor elkaar. Nou, dat is dus Als, dat is een mooie met de moet je wel oppassen dat hij uh, uh, niet verticaal gaat, maar horizontaal. <laughs> alles Anders van, oh. alles wordt het levensgevaar. En je moet dan wel sterk zijn, toch? Je ja, moet hele ja. sterke armen hebben. nee. Maar het is ook geen, uh, geen lokale sport, het is een regionale sport. En er zijn zelfs internationale klootschietkampioenschappen. Wauw. Weet u, ik heb een vriendinnetje, Nienke. En Nienke komt uit Doetinchem, maar woont al jaren in Den Haag. En via Nienke leerde ik kennen... Eigenlijk leerde ik door haar familie ervaren hoe ontzettend gasvrij tukkers zijn. En dat kan ik als iemand die opgegroeid in Rotterdam al jaren in Den Haag woonachtig... kan ik dat echt zeggen. Ik was verrast. Want ik dacht, ik kon gewoon bij haar de koelkast openmaken... een boterhammetje smeren, bij haar ouders in hem ook. Dus ik vind het best fijn hier eigenlijk. Ja, maar, dat wil ik er maar even mee zeggen. We hebben ook een hele actieve, recreatieve sector. We hebben hier hele mooie hotels in, uh, in Twente. Maar ook in Almelo hebben we twee grote horecabedrijven... die landelijke belangstelling hebben en heel veel mensen zien dat ook als een start om Twente te bezoeken en dat in Almelo overnachten. Heren, Limburg doet het wel erg goed. Veel Limburgers in de Tweede Kamer. Wat doet Limburg beter dan jullie provincie? Limburg is er denk ik uh, iets langer mee bezig geweest. Uh, ik denk dat er hier intern binnen de politieke partijen te weinig uh, van tevoren nagedacht is. Ook regionaal. Hm. Hoe zorgen we ervoor dat we één of twee mensen naar voren duwen? En dan... Ja, dan tot mijn spijt zie ik een PvdA-lijst, waarvan iedereen wist dat dat een grote partij kan zijn of een SP-lijst, maar eigenlijk niemand er deze regio op staat. Dus, um, uh, en die regelt dat het in alle partijen goed gericht is en dan heb je ongeveer genoeg vertegenwoordiging um, uh, geregeld. Ja. En hier moeten we het dan achteraf met de voorkeurscampagne regelen. Even uh, heel praktisch dan, hè? Uh, uh, Pieter zich. waar woont u nu? In Enschede. In Enschede. En als u straks in de kamer zit, waar gaat u wonen? Nou, ik zit al jaren in de Kamer en ik woon ja. al jaren in, in de... Orne, Hengelo en Enschede. Ik ben uh, twee keer verhuisd in de tussentijd. Um, dus uh, ik blijf hier gewoon wonen. Hier wonen mijn vrouw, hier wonen mijn kinderen. En, maar hoe haalt uh, u dat vol? Want ik ben van de, vanochtend met de hele redactie... Ja. zijn wij vanuit Amsterdam, Den Haag, Hilversum hier naartoe gereisd. En dat is toch best veel. Twee uur heen, twee uur terug. Maar dat, nou, dat kan dat, sneller, van... dat kan sneller. We Mogen nou 130 u, hierheen? Heeft u een chauffeur? <laughs> Mag je ook 130? Nee. Kijk, ik kwam met de trein, dus ik moet gewoon met de auto komen, 130 karren over die snelweg. Nou, dan komt u ook nog een paar heel vervelende problemen op de A1 bij Deventer en zo tegen. Dus ik, en over die A12 vanuit Den Haag maar te zwijgen. Ik ga met de trein op en neer, maar vaak is het wel dinsdagmorgen heen, donderdagavond terug. En dat is wel wat zwaarder in vergelijking met die collega's die gewoon een half uurtje de auto pakken en s'avonds naar huis ja. rijden. Geen chauffeur tot uw beschikking? Mevrouw, ik heeft een heel mooi beeld van Kamerlid, maar dat zit er niet bij in Nederland. En een extra kamertje, een leuk appartementje in Den Haag op ons uh, kosten? Uh, ik krijg inderdaad een vergoeding uh, uh, per maand om daar uh, te kunnen verblijven. En die heb ik gewoon nodig, ja. Oké. Okay. Tot slot, als u in de Kamer komt en daar komt u weer in, Pieter Omtzigt... wat is het eerste wat u gaat doen voor Twente? Ik denk dat uh, het, het werken aan uh, inderdaad de versnelde de, de bereikbaarheid... Uh, een heel erg belangrijke is en het behouden van de voorzieningen. Um, ik heb hier actie gevoerd omdat in Almelo wilden ze verlos kunnen sluiten. Nou, als je allemaal kunnen sluit... kun je nergens op platteland meer een thuisbevalling hebben. Dus wij okay. zijn niet op tijd in, in Amsterdam om nog even terug te gaan. Zes ziekenhuizen met urgente medische hulp in Twente 3. En dank dat u. kan dus niet. En als Hartstikke wethouder dank. zou ik ook willen tot vragen tot om aandacht te vragen... Ik voor de begrotingsregels waar okay. gemeentes ik zich aan moeten houden. moeten afsluiten, heren. Dank u wel. En luisteraars, dank voor uw mails, tweets en voor het bellen. Morgen zijn we weer om half elf. Meneer Masselink, meneer zich en wethouder Woudenboer, fijn dat we hier mochten zijn. Dit programma werd mogelijk gemaakt door Rien Aerts, Fatima Barja, Mario van Zuilen en onze nieuwe stagiaire Bas Glinghuis. Eindredactie Barbara van der Klis, logistiek en techniek door Marien, Albert Boer en productie Hans Twint en Momo Zaru. Tot morgen en vergeet niet, ergens schijnt altijd de zon.